Het heelal. een hoorspel van de Oostenrijkse auteur Ernst A. Ecker, Nederlandse vertaling en bewerking Frits Enk Regie Wimpaal. Limpaal. Ja, het gelach scheen nooit meer op te houden. De hele wereld hoorde het, moest het wel horen. Eerst hard en dan weer zacht. En bovendien schaalde het hevig gestuurd door de luidsprekers. En ik... Pardon, mijn naam is Brandon. Martin Brandon van het bekende ruimtevaartcentrum. Ik kon het niet op laten houden. Ja, ik kon het geluid niet eens afzetten. Want het gelach kwam uit het heelal. <lacht> Reporters stonden voor de deur van het gebouw... en eisten dat ze bij me gelaten zouden worden. Ze wilden dat ik voor het verontrust publiek een verklaring zou afleggen. Wetenschappelijk verantwoord, voorzien van vaktermen, zoals altijd. Ja, inderdaad. Ze hadden steeds op de welwillende houding van het ruimtevaartcentrum kunnen rekenen. En ze hadden ook lovende artikelen en commentaren geschreven over het opofferende werk van deze mannen. Maar dit keer was het echt onmogelijk ze binnen te laten. Dadelijk gaven ze keiharde, sensationele berichten aan hun redacties door. Een moreel bij ons ruimteonderzoek. Slechte leiding bij de controle. Alcohol aan boord? Astronauten, verslaafd aan verdovende middelen. Brandon belemmert elke samenwerking met de pers. Beperking van de persvrijheid. Waar blijft het recht van de bevolking tot het stellen van vragen? Censuurmethoden belemmeren journalisten bij hun werk. Het volk verlangt een duidelijke verklaring van dit schandaal. Ondemocratische maatregelen bij het ruimtevaartcentrum brengen de veiligheid van de staat in gevaar. Gewetenloze ruimtevaartonderzoekers brengen de gehele vrije wereld in een politieke crisis. Blijkbaar werkt het lachen helemaal al aanstekelijk Want overal werd er nu gelachen Op kantoren werd er gelachen Op fabrieken Op straat Tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. ...bij statiebezoek en bij begrafenissen. Hallo, Philip. Hallo, Bob. Vertel me nou toch eens wat er aan de hand is. Hallo, hier Brandon. Kunnen jullie mij verstaan... Hallo, Bob. Is Philip nog steeds in het heelal? Of is hij al hier in de capsule teruggekeerd? Hij moet toch al lang weer terug zijn? Hé, hey, Bob, dit is een bevel. Hoor je me? Philip moet direct weer in de capsule terugkomen. Maar hoe ik ook door de microfoon schreeuwde, het lachen van de beide ruimtevaders bulderde onverminderd door. Voor zover ik me kon herinneren, was Philip met lachen begonnen. Ik wilde erover zekerheid hebben. En vroeg erom in assistent een van de tape recorders terug te spoelen. Zij registreren namelijk elk geluid dat uit het heelal komt. Ik zo, hier moet het ongeveer zijn. Ik kom perfect. Nee, nog een stuk verder. Ja, dat is Philip. Waarom moet ik dat zo vragen? Kennen, Mr. Brandon. Ik ben er niet zo zeker van. Misschien is het. De stem van Bob moet meteen komen. Nou, daar heb je hem al. <tieden> Hallo, Adam. Hallo, Adam. Mag is het? Ja, ik ben niet dood. Wat is er gebeurd? Philip, het is goed dat je het op de je <tieden> hebt. Wat is het? het? is het? moet het Sinds dat moment hebben we op de aarde geen enkel woord meer van Bob vernomen. Eén keer dacht ik dat de toestand zou veranderen. Maar dat bleek niet waar te zijn bijgeluiden overstemde voor enkele momenten het lachen. Een uur, een heel uur duurde dat vreselijke gelach. En intussen bewoog Philip zich naar het scheen nog steeds buiten de capsule in het heelal. De nieuwste terugschietpistolen maakten weliswaar een wandeling in het heelal van meer uren mogelijk, maar ik vond de zaak nu toch bedenkelijk worden. Juist toen de president mij persoonlijk opbelde, om naar oorzaak en gevolg van dit vreemde voorval te informeren, kwamen er weer woorden van Bob binnen. Ogenblikkelijk smeet ik de horen op mijn bureau... en concentreerde me op de bericht uit de ruimtecapsule. Ja, de president heeft me later een hoge onderscheiding verleend. Maar omdat Philip nog harder ging lachen... kon er ook de beste specialisten uit de woorden van Bob niets opmaken. Ik was ten einde raad. Maar het toeval kwam het erop. De echtgenote van Philip, Pamela... Verscheen plotseling in het controlestation. De krul spelde in haar haar, wipte mee toen zij Kwieken met bijzondere nadruk tegen mij zei: Martin, wat is je met een man? Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Ik moet toestemming hebben van het ministerie van Binnenlandse of van Buitenlandse Zaken. Ik weet dat niet eens zo precies. Zo'n geval is bij ons nog nooit eerder voorgekomen. Bovendien, de buitengewone omstandigheden. Juist daarom. Wees zij laconiek mijn bezwaren van de hand. Ten slotte besloot ik haar hem toch met de microfoon te geven. Pamela schreeuwde de het helemaal in. Hallo Phil, Philip, laat me je kussen. Philip, Philip boy, waar zijn de autosleuteltjes? Maar er kwam geen geluid meer over de lippen van Philip. Ik had er tegen nu heel goed en gemakkelijk Bob kunnen verstaan, maar Pamela's eindeloos geklet stoorde me danig. Ze lik wel een ratel. Ik vroeg Pamela daarom of ze met mijn wagen genoeg wilde nemen. Daarop gaf ze mij met tegenzin de microfoon weer over en verdween. De luisteraars thuis werden uiterst verbaasd dat het lach uit het heelal niet meer te horen was. Verontwaardigd belde vele mensen op naar het raam. Maar aan hun klachten zou spoedig tegemoet gekomen worden... Want er scheen weer een nieuwe sensatie op komst te zijn... toen ik van Bob opheldering eiste over de gebeurtenissen van de laatste uren. Hallo, Bob. Kun je mij niet goed verstaan? Ja, uitstekend, Martin. Eindelijk. Zeg, ik heb een gedetailleerd rapport nodig over de gebeurtenissen. Dat kan ik wel voorstellen. herhalen joh. Je weet dat al jullie meldingen direct doorgegeven worden. Natuurlijk. Dat heb ik niet vergeten. De president persoonlijk heeft mij telefonisch gevraagd wat er precies... Bob, als jouw directe chef, eis ik onmiddellijk opheldering. Ja, natuurlijk. Je moet mij vooral heel eerlijk antwoord geven op de volgende vraag. Is Philip nog volledig die rekening schatbaar? Wat, wat zeg je? Hallo, Martin, wat zeg je? Ik hoef hoe het met Philip gaat. Oh, eh, uh, ik geloof het. Heel goed. Wat moet dat betekenen? Ik geloof. Wil dat zoveel zeggen dat hij nog steeds in het reëel rondwerft? Ja. De verbindingskabel met de capsule staat helemaal gespannen. Ondanks mijn uitdrukkelijk bevel om met het experiment te stoppen en in de capsule terug te keren? Daar heb je niks van, Maar dat is. Hallo, oh. oh. tell ik. De campagne is de verbinding met te gebroken. Mr. Brandon, de televisiecommentator van een jury elvraagt... u hij met opzetten bericht van dat wil tegenhouden. Alle donderse ik wil niet gesteurd worden. Ja, maar er Ja, ja. ja natuurlijk. Ja, ja, ja, Sorry, Bob. Maar hier beneden is het net een heksenketel. En dat komt allemaal alleen maar... ...omdat jullie twee daar rol zitten te trappen. Nee, alsjeblieft, Bob. Ja, nee, hoeft niet bang te zijn. Er komt alleen dat van hieruit... En een heleboel dingen zo lachwekkend zijn. Ja, wat was er nu werkelijk aan de hand... En wat? Een reuze vrienden gezien. Dit een mens. Hij was aan het scheken. Huh? Ja, nou, dat moet dan wel op de lachtvieren van Philip gewerkt hebben, hè? Let nou alsjeblieft bij de feiten. Ik kan alleen maar wat mijn vermoedens afgaan. Ach, vermoedens. Maar kom nu eindelijk ter zake. Dat is alles. Onzin. En, en jij? Ik? Nou, ik werd toch in de wagensjogel toen ik die vrienden zag. Dus een soort hoogtekolder. Of die verruimtekolder. Maarten, je vergeet die brain zeker de vlinder. Waarom? Nou, Die bestaat toch niet? Jawel, Maarten. Jawel. Op het moment dat ik dat vreemde wezen zag, ben ik ook in de lach geschoten. Bob, denk goed na over wat je zegt. Ik zal hier rapport over moeten uitbrengen. Ik heb die vlinder met eigen ogen gezien. En als ik me over een vlinder luid maak, kan ik hem nu nog heel goed zien. En nu zie dat er van onze weinigheid. Niet kijken, Bob. Begin alsjeblieft niet weer te lachen. Oké. Okay. Gewoonlijk ben ik bijzonder rustig. Maar nu stond ik op mijn benen te trillen. Alleen viel dat niemand op. Want het verging mijn assistent en andere medewerkers op het station net zo. Het zweep peilde op mijn voorhoofd. Maar ik probeerde steeds weer contact met de vrij zwevende astronaut te krijgen. Philip, hoor je mij? Hier Martin. Martin Branden. Hallo Philip. Is de lijn nog heel? De heer spreekt Martin, hebben er zich ernstige moeilijkheden voor gedaan? Nee, is het zien. Ik ben hier op ongeveer 1 kilometer van de kastuur en ik ben al namelijk in bij een vreemde lichaam. Wat? Wat voor een vreemd lichaam. Ik ben wel eindelijk, Martin. Na al onze berekeningen kunnen jullie onmogelijk de een of andere satelliet tegenkomen. Kunnen jullie me nog verstaan? Ja, heel goed. Wat zei je zo even? Vleugels van een vlinder? Een dergelijke beschermingskleding hebben wij nooit gebruikt, dus zou het Luister dan ook nog! Het zou geschist ook een achterhoofd kunnen zijn. Hij heeft voor zoiets dat men een op kan waarnemen en daar kabel aan zich. je keert ogenblikkelijk terug in de captuur, begrepen? Ik wil dit geval graag onderzoeken, Martin. Ik moet het weten. Nee, pas op, Philip. Wij hier zijn verantwoordelijk voor je veiligheid. Je bent volgens het schema al een half uur te lang buiten de capsule. Geef mij nog een uur, Mark. Eén één, een uur. Ik ben je ik, ik, dat ik me goed voel. Ik heb ondanks die dagkrampen onafgebroken kunnen filmen een fantastische filmopnames gemaakt. Die vinden stappen natuurlijk ook op. Wij laten die films hier wel onderzoeken. Dan komen we er vermoedelijk wel achter om welk vliegend voorwerp die gaat. Maar het is helemaal geen vliegend voorwerp. Martin, dat... Altijd geen mens. Verhaal dan... het wat het ook mag zijn, je moet onmiddellijk terugkeren. Verwacht je? Dat vindt je dan niet? Dat is toch groot belang, dan zijn. Intussen beschermden de journalisten het ruimtevaartcentrum. De geheime politie kon ze niet met de baas blijven. De wildste geruchten deden de ronde. Een marsmannetje? Een monster van een andere planeet bedreigt onze astronauten. Waar blijft onze weer geprezen superioriteit alle gebieden. Het gebieden? Het is gevaarlijk. Geheimlegen van vlinders. Uit absoluut betrouwbare woonver nemen wij... ...Philip Griffin ontmoet in het Nielal een achtergebleven ruimtevader van een andere staat. Leeft hij nog? Wanneer en waar werd de geheimzinnige raket gelanceerd? De bevolking raakte in paniek. Hooggeplaatste politici gingen daarin voor. De parlementariërs begonnen te denken zijn dat het bij die vreemde ontmoeting in de ruimte... eigenlijk wel om een burger van onze staat gaat. Werd er door ons ooit een raket in het geheim gelanceerd? Waarom? Waarom zijn we niet in vertrouwen genomen? Wie heeft er over de geheimhouding beschikt? En welke garanties kunnen ze ons geven... dat het vreemde wezen niets met ons ruimte te maken? Het leek wel of de president zich voor het hoofd gestoten voelde. Heeft de NBX zijn binnenlandse geheime dienst soms weer de hand in deze zaak gehad? Of was het dit keer de RLC? Zijn buitenlandse geheime dienst. Waarom heeft de geheime politie mij niet op tijd ingelicht? Of dan tenminste de veiligheidsdienst? De president voelde een licht in zich. Hij wilde zijn persoonlijk adviseur laten halen. Maar hij liet de gedachte meteen weer veilig. Waarvoor? In een zelfs voor dit land ongewone rekeur ...wenn de extra bulletins uitgebracht en voor spotprijsjes verkocht. Kan wij ons ongelooflijk over niks af te weten van dit onverwachtige probleem? Hoe zal het volk over ons denken? Voor oh, het buitenland, de publieke opinie... ...is een onmiddellijke verklaring van de raantelen rond de ruimtevaarders... ...en het moet achter de waarheid komen. Spoedig was het land in twee kampen verdeeld. De ene partij verdeed uit het standpunt... ...dat de vreemdeling in het heelal een politieke vluchteling van een andere staat was. De anderen hielden haar vol... ...dat hij het slachtoffer was geworden van een geheim gouden proef van de eigen regering. Maar over één punt waren de vertegenwoordigers van beide theorieën het eens. Philip en Bob moeten de zaak grondig onderzoeken. Men moet alles in het werk stellen om de man te redden. De wereldopinie verlangt een grondig onderzoek. Zolang er geen licht in het duister is gebracht... ...kan geen burger van onze staat de ogen rustig sluiten... Er werkte bijna niemand meer. Bevend van opwinding zaten de mensen aan de televisietoestellen gekluisterd en volgden bezorgd de commentaren van de reporters. Op de scholen belden de meisjes huilend hun moeder op. Ten slotte liet ik mij dan toch door de publieke opinie overtuigen. Meteen prijkte mijn beeldenis op de beeldschermen... en spoedde daarna ook op de voorpagina's van de grootste kranten met het opschrift... Een wetenschapsman, de meest vooruitstrevende held van onze eeuw. Oké, okay, Philip. Je kunt met de nachtneming van alle voorzorgsmaatregelen natuurlijk de zaak onderzoeken. De persmensen drongen nu de nauwe gangen binnen van het kruipjevaartcentrum. Door een weldoende eigenaar van een nachtclub van frisdrankjes voorzien... Druk gebarend, door elkaar schreeuwen. Sommigen beukten met hun vuisten tegen de groene glaswand die ze van mijn post scheiden en we ze konden zien hoe mijn mond de woorden vormden die ze door de luidsprekers, koptelefoons en transistors hoorden. Met een vuurrood hoofd verscheen mijn assistent in de deuropening. Dames en heren, dames en heren, mag ik u verzoeken heren van de pers, ik wil u verzoeken om niet te storen... ...in de moeilijke situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Zegt u Brandon, dat wij eisen dat al binnen de gebeurtenis... ...gevild moeten Ja, moet worden. Dit leek me wel een goed idee. En daarom gaf ik korte tijd later Bob een nieuwe opdracht. Bob, bedien de tweede filmcamera. Als het kan met een telelens. Neem iedere afzonderlijke fase van de ontmoeting op. ...maar blijf in de capsule. Begrepen? Blijf in de capsule. Bij de bureaus hoopten de gokkers zich op. Niemand twijfelde aan de gelukkige afloop van de zaak. Maar toch sloot men alle mogelijke wendenschappen af. Over de nationaliteit van de vlinder... ...of hij nog leefde... ...hoe lang hij al dood was... ...of hij het mannelijk of vrouwelijk geslacht vertegenwoordigde, ...over het merk tandpasta dat hij gebruikte... ...of hij naar de aarde gebracht zou kunnen worden hoe lang het avontuur van Philip zou gaan duren. Maar toen werden de oren toch weer allemaal naar de radio's gericht. Men luisterde gespannen naar de berichten. Philip was inmiddels aan zijn onderzoekingsstok begonnen. Nauwkeurig beschreef hij alles wat hij deed en zag. Toen, hij was al tamelijk dicht het voorwerp genaderd... en wilde juist met een uitvoerig verslag beginnen... toen brak zijn verbindingskabel met de capsule... De meetinstrumenten tonen aan dat je hartslag ongewoon is toegenomen. Je moet rustig blijven. Zijn meetinstrumenten geven niks meer aan. <laughs> ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Maar, maar er kan helemaal niks verkeerd gaan, Bob. Bob, hoor je me? Hij is de terugschietpistool toch nog? Maar het drong wel tot me door... dat je aan een terugschietpistool alleen ook niet veel had. Het leek er dan ook veel op dat er iets niet had gefunctioneerd. Het verslag van Bob had nu meer weg van een enorm aantal hulpkreten. Hij was in paniek geraakt. Ook de aanwijzingen die ik hem gaf... bleken weinig resultaat op te leveren. Vanuit de recreatiezaal voor ruimtevaarders... belde Pamela Philips vrouw op. U bent dat Pam? Pamela Kevin. Ja, de vrouw van Philip. Ja, u heeft het goed gedaan. Ik wilde alleen graag het bedrag van een wederpensioen weten. Toen alle pogingen van Bob om zijn medepiloot te redden waren mislukt... en hij tenslotte zowel de vlinder als ook Philip niet meer kon zien... gaf ik hem bevel naar de aarde terug te keren. Ik wilde nu geen enkel risico meer nemen. Bob scheen helemaal ondersteboven te zijn... omdat hij zich schuldig voelde aan de dood van zijn makker. Hij zong religieuze liederen en zat bijna voortdurend te bidden... Na zijn landing werd hij onmiddellijk in de militaire inrichting voor psychisch gesteurden opgenomen. De door hem gemaakte film, die niets aan het licht bracht over het vreemde wezen, de vlinder, liet wel het losraken van de kabel in close-up zien. De film werd een bestseller en leverde het goedlopende verhuurbedrijf miljoenen op. Ja, en dan hadden we nog de pers. Ik kreeg het zwaar te verduren. In menig krantenartikel werd ik hevig aangevallen. De jonge man wordt voor een zogenaamd onderzoek koelbloedig de dood ingejaagd. Zo worden onze belastinggelden weggegooid. Mooi ten aanschouwen van miljoenen. Ondoordachte gewetenloze barbaarse orders brengen onze natie in discrediet. Een ernstige verzwakking van onze defensieve kracht. Maak de ware achtergronden van deze misdaad bekend. Een complot? Moord uit jaloezie in het heel land. Brenden, het monster van het ruimtevaartcentrum. Wie sleept Brenden nu eindelijk voor het gerecht? De president vormde een commissie die de zaak moest onderzoeken. De leden van deze commissie kwamen na een half jaar tot de conclusie dat ik een onberispelijk, onzelfzuchtig man en een groot geleerde was en dat ik altijd, zowel het algemeen belang als ook de veiligheid van de enkeling in het oog had gehouden. Men kon mij geen enkel verwijt maken. Ik had me volkomen correct gedragen. Alleen kwamen er enkele gematigd kritische geluiden over mijn soepele houding tegenover de reporters en journalisten. Daarbij werd vermeld dat ik me tegen de druk van de publieke opinie had moeten verzetten. Spoedig daarop werd mij, onder de klanken van een reuzenorgel, de al reeds eerder genoemde orde verleend. De plechtige gebeurtenis die iedereen via radio en televisie kon meebeleven, werd plotseling onderbroken. U hebt geluisterd naar gelach uit het heelal, een science fiction hoogspel van Ernst A. Ecker. Nederlandse vertaling en berichting Frits Enk. De rolverdeling was als volgt. Maarten Branden, Frans Somers, Zijn assistent, Donald de Marcas. Bob, astronaut, Jan Borgkits. Philip, tweede astronaut, Hans Karsenberg. Pamela, kreftvrouw, Joke Hagelen. President, Paul van der Lek. Verder hoorden u de stemmen van Thudy Libouzan, Paula Major, Nina Bergsma, Piet Ekel, Frans Vaassen en Herman van Eelen. De regie had Wim Paul.